Uh, het is avond. 9 uur. Uh, tijd voor het tweede gedeelte van Jazz Tournee General. En we beginnen met Ned Adderley. Zo, so, Haha. Net Adderley met zijn septet uit 1976 van het album Don't Look Back. En dat is wel een opmerkelijke titel, want het is de eerste LP of het eerste album dat Net Adderley opnam na het overlijden van zijn broer Cannonball. Adderley, want Net en Cannonball hebben, ja, volgens mij wel twintig jaar lang samengespeeld uh, in het uh, Cannonball Adderley quintet. En um, het is dus een veelzeggende titel, Don't Look Back. Um, en ik vind ook dat, dat Net. Ja, dat het net gelukt is om uit het idioom van het Cannibal Adderley te treden en een hele eigen sound te creëren. En dat kwam dan ook nog eens een keertje uit op Steeplechase Records. Um, toch niet het meest vernieuwende uh, label dat er, dat er uh, geweest is op het jazzgebied. Altijd een beetje behoudend, maar ik vond het echt heel erg lekker. Je hoorde onder andere op saxen en op bas-klarinet uh, John Stubblefield en Ken McIntyre. Um, we gaan door met een andere saxofonist. Uh, Pharaoh Sanders die nam in 1969 een, een album op, dat heette Karma, met uh, daarop het nummer The Creator Has a Master Plan en dat duurde dan 32 minuten. Uh, dat was een beetje te lang voor deze uitzending en gelukkig heeft de man het in 2003 nog een keertje opgenomen. En die versie gaan we nu beluisteren: The Creator Has a Master Plan van Pharaoh Sanders. Ja, en dat kan uh, zomaar nog een half uur doorgaan. Uh, wij breiden er een einde aan. <laughs> uh, uh, uh, the Creator has a Masterplan van Pharaoh Sanders. Ja, dat is toch opmerkelijk lief, intens. Uh, Schelpjes. Uh, ik vermoed dat, een, um, dat menige luisteraar een uh, wierookst. ...tokje heeft aangestoken. Denk je ook niet, eh, Stef? Ja, ik denk het wel. Denk het ook wel. Ja, het. Um, we gaan even iets heel anders doen. Uh, een, een beetje gladde gitarist is Norman Brown. Um, dat is een, een gitarist... ...die veel te horen is op allerlei... Uh, ...soft jazz zenders in Amerika... Um, ...hier niet zo heel erg populair is geworden, maar hij heeft een opmerkelijke cover gemaakt um, van Man in the Mirror... ...en dat is een grote hit geweest van Michael Jackson. En, uh, van origine is het een compositie van uh, de zangeres Sida Garrett, die we kennen als liedzangeres... ...onder andere van de Brand New Heavies, en die ook samen uh, met uh, Michael Jackson heeft gezongen. Luister naar een uh, opmerkelijke solo-uitvoering van Man in the Mirror door Norman Brown. Mm. Een live, een live versie van Man in the Mirror Sorry. door Norman Brown. Was het wat, Stef? Ja, absoluut. <laughs> Ik denk dat, uh, dat dit John Mayer zijn gitaarleraar was. Ja, dat zou zomaar kunnen. <laughs> nou, volgens mij, ja, ja dat zou zomaar kunnen. Ja, en, en er is, uh, je hebt en Patty en uh, ja. and Anders Andrews, of heet die man, ja. die speelt ook een beetje in deze stijl. Een en... beetje wel, maar toch ne net nog iets klassiekere. Ja. Ook ja. gekleed als moots een beetje. Ja ja ja, ja, ja, ja. Met een André Rieu-kapsel. Ja, dat heeft Norman Brown niet. Ja. <laughs> die heeft gewoon een goede kortgebied uh, afro. Beter. <laughs> We gaan uh, uh, naar het volgende nummer. En dat is een nummer van Rashan Patterson. En Rashan Patterson uh, vind ik een zeer integere RB-muzikant. Uh, die in 1997 met zijn uh, debuutplaat uitkwam. En die heette ook gewoon Rashan. Patterson. Rashan is vernoemd naar Rashan Roland Kirk, de grote saxofonist. de man die met drie saxen tegelijk kon spelen. Uh, zijn ouders waren dus ongetwijfeld jazzliefhebbers. En dat, dat hoor je op de een of andere manier ook wel terug. Uh, lekker funky. So fine. Hey, wake up in the morning. Mm, trees to thoughts running through my head and end up being lazy Cause I'd rather be in your bag uh, mm. Cause you give me love and survive mm, uh. Showing up on my fucking Anticipating the new day, yeah, yeah, yeah. 'cause I'm sure to cry in rhythm, mm mm -hmm. thinking of the many ways that you give me. You give me so fine, yeah. What's up? Sure enough, Van Rochane Patterson. Zijn eerste optreden in Nederland was op het North sea Jazz Festival, als ik me goed herinner, 1998. In een uh, bomvolle zaal, uh, omdat die debuutplaat uh, bij de R&B-liefhebbers natuurlijk uh, bekend was geworden. Um, en we wisten eigenlijk nog helemaal niets van Rashawn Patterson. En er kwam een, een uh, zeer fragiele uh, man eigenlijk uh, het podium op. Mm. En die zette naast zijn uh, microfoon, een, uh, een, uh, zijn microfoonstandaard, in, uh, een hoog tafeltje met een roze tafelkleedje. Daarop een pakje sigaretten, een glas whisky en een asbak. En de man liet nee. overduidelijk merken dat hij homofiel was. Vandaar trouwens. Vandaar het, roze. Vandaar, vandaar het roze tafelkleedje. En dat was zeer ontwapenend. Uh, en uh, een aantal ambieliefhebbers, uh, uh, vooral van de mannelijke soort, in de strakke t-shirts... Ja. met de enorme biceps, waren toch wel enigszins geschokt, moet ik zeggen. Zo van, hè? Huh? Kan zo'n zo zo verwijfd uh, zangertje <laughs> zo'n goede muziek maken? En het was een fantastisch concert. Roshan Patterson, So Fine uit 1997. Um, Free at Last is een, een heerlijk nummer uit 1971 van Rusty Bryant, de saxofonist, um, van het album Fire Eater. Uh, je luistert op gitaar naar Wilbert Longmire, ik ken de man echt niet. Uh, op B3, Leon Spencer, die ken ik dan weer wel. En op drums, de grote Idris Mohammed. En Rusty Bryant natuurlijk op Tenor Sax. Luister naar Free at Last. nummer van Rusty Bryant en wat moet het heerlijk zijn geweest voor Rusty om uh, zo'n beest als Idris Mohammed in te tomen in dit nummer. Uh, en dat lukte ook niet, gelukkig ook niet helemaal nee. maar uh, tempo bleef lekker laag. Free at last in 1971. Um, even iets anders, uh, wat vrolijkers. The Mighty Riders brachten uh, in 1978 een obscuur disco-nummersje disco uit uh, en dat heette Evil Vibrations. En um, dat is in 2004 geremixed door de Rebirth, jongens. En daar ga je nu naar luisteren. Ja, yeah, look over there. Ooh, damn. Oh, hey Chris, Is that? They're playing. They're roller playing. the playing. They're playing. They're playing. No playing. They're playing. got playing. They're playing. They're playing. They're playing. They're playing. They're playing. They're playing. They're playing. roller skate <laughs> Lekker voetjes van de vloer met de Mighty Riders, Evil Vibrations. Um, ja, we gaan gewoon door met funken. Rob van der Wauw, die kwam in 2007 met een cd uit uh, die heette Reboot Your Soul. Uh, hij kreeg lovende recensies in de NRC in de Volkskrant. Um, voor, ja. En dat was natuurlijk uh, heel erg leuk. Uh, Rob van der Wouw, uh, <laughs> <Rob, laughs> Heel erg leuk van de man. Uh, Rob van der Wouw treedt uh, vaak ook op in de band van Hans Dulfer... En we gaan luisteren naar een track van The Reboot Your Soul, uh, Funketizer. Rob van der Wouwen met Funkentizer uit 2007. We gaan uh, naar iets verstillends toe. Uh, Merry Christmas, Mr. Lawrence was een film... ...waarin David Bowie uh, de hoofdrol speelde... Uh, en Ryuchi Sakamoto schreef de muziek, de, uh, de soundtrack... en dat werd een, uh, ja, een, een grote hit, en volgens mij ergens begin jaren 80. Uh, maar in 1996 uh, verzamelde uh, Sakamoto een trio om zich heen... met op cello Jacques Morelenbaum, de man, de Braziliaanse uh, cellist... die ook heel veel met uh, Antonio Carlos Jobim heeft gewerkt. En Everton Nelson op viool en hij zelf speelt uh, Vleugel. Op een, eigenlijk in een klassieke uitvoering van... Uh, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Kriocho Sakamoto, Ryuchi, Sakamoto moet ik zeggen. Merry ja. Christmas, Mr. Lawrence, van de CD in 1996. Um, ja, we gaan iets heel anders doen nu. Uh, Toto gaan we draaien. Gewoon van een debuutplaat Toto uit 1978. Uh, Georgie Porgi. Met Georgie Porgie uit 1978 alweer. En het blijft goed. En uh, het refreintje werd uh, gezongen door Cheryl, Cheryl Lynn, uh, die ook al vaker met uh, Luther Van Cross uh, optrad en te horen was. We gaan uh, uh, het laatste nummer draaien, Stef. Yes. Uh, ja, um, we gaan eruit met Victor Hooten. Uh, een gedeelte van Victor Hooten, want we kunnen het hele nummer uh, in, niet meer uh, draaien, want de tijd is op. Helaas. Helaas. Um, deze uitzending wordt aanstaande zaterdag om tien uur s avonds herhaald. En uh, we gaan eruit met Flash van Toten op Bas.